Invloeden. Ik wil dat de hele avond een puntmuts en een krokodil en ja, een uitroltong mijn oren kietelt. Dat iedereen dan lacht en dan weer zwijgt, ernstig, dan lacht, dan zwijgt dan aan. Dat het net een computer is. Verbannen door het woord, het plaatje, de lege tekst van drie seconden, gestolen door schouders en haren en lachen. Dat kunnen. En X is de plek waar wij samenkomen, drinken in verveling, vervellen en een monster worden. Die door de ramen buldert en heel het internet doet gieren. En wij die erbij zijn, zijn erbij en dat op t-shirts. En dat iedereen dat ziet. En dat de dag erna, erna, erna, erna, erna en mensen langzaam doorgaan. Maar glazig drie seconden kijken, klikken, alleen maar wensen dat het leuk is.